I say, Roy, I say Give me a, a choice. I say, no. I say, Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is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 Tot aan dat moment en dit is Dusty Springfield. Hier is In Private.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 En we dachten van nou, dan is het al zat want we worden gewoon Europees kampioen natuurlijk. Tuurlijk. Wij dus wel. Ja, wij <laughs> wel, ja. Uh, de Duitse toeristen zullen niet blij zijn dan die maand, maar goed. Dan maken we ze 4, 14 juli, maken we ze dan weer vrolijk met een Tropicana Festival. En dat is tegelijk met de Masters op het circuit. Ja, dat klinkt uh, tropisch. Ja.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 3, 4 en 5 augustus is het jazzweekend. Dus dan is 4 augustus de uh, buitenpodiums uh, weer uh, volledig bezet met uh, fantastische jazzmuzikanten. Uh, ja, en Salford uh, staat bekend om, uh, om de jazzfestivals natuurlijk. Dus. Ja, ja, het was afgelopen jaar ook bijzonder jammer, want we hadden een wereldprogramma op het podium staan. Uh, op alle podiums. En ja, het is gewoon echt helemaal verregend. Maar uh, we gaan het dit jaar weer proberen. Dus uh, even kijken hoor. We hebben 25 augustus. Dat is uh, tegelijk met het DTM weekend. Altijd een druk weekend. Uh, dan hebben we hebben gewoon echt een goed muziekfestival. Daar hebben we nog geen thema-naam aan verbonden. Maar we noemen het denk ik gewoon muziekfestival. En dan kan alles kan er op het podium staan. Dus dan kunnen we van alles verwachten. En dan hebben we natuurlijk uh, 1 september uh, de historische race op het circuit. En daarin hebben wij, uh, back to the 60s uh, organiseren wij dan. Alleen dan hebben we geen vier podiums. Maar dan proberen wij één podium uh, op het plein, uh, zeg maar waar de ijsbaan al staat. Het, uh, wat heet dat plein? Uh, het raadhuisplein. Hier. Ja, raadhuisplein, heel goed. Ik ben altijd in de war met gashuisplein en raadhuisplein.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 Daar Waar kan, kunnen ze zich melden dan? Uh, dan kunnen ze zich melden bij mij. Dat is uh, Ron Brouwer bij Lauren en Hardy. Uh, als je daar meldt, dan, uh, dan dat zou dat heel prettig zijn. Want dan kunnen we helemaal uitpakken natuurlijk. Als er nog uh, grote sponsors of kleine sponsors. Alle beetjes helpen natuurlijk. Uh, en die kunnen zich bij mij... Uh, en dan gaat het niet bij mij in de zak hoor. Maar dan gaat het echt <lacht> nee, dat begrijp het ik Dat dat het kijken. Ron, uh, nog even in tekort, kort. Louis uh, zei het al. Van, uh, wat kunnen we de komende tijd in Lauren en Hardy verwachten?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 En dan gaan wij uitpakken uh, samen met de Lamstraal. Uh, en met uh, de Rotary. En met Sopro, Die uh, sponsort ook. Het is dus voor een goed doel. Doe we een wens. Wij verkopen hot dogs en soep. En de, de hele opbrengst gaat naar Doe we een wens. En uh, we hebben ook een buitenbarretje staan. En daar gaat van elk drankje gaat 50 cent...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 En dan is gewoon, uh, wees op tijd, vol is vol, op is op. Want je kan niet reserveren. Het is gewoon uh, binnenlopen en uh, lekker smikkelen en smullen onder een lekker borreltje. Lekker vis. Heerlijk. Ja, dat is echt uh, geweldig. En dat uh, Henk en App uh, gaan bakken. Dus dat uh, komt helemaal goed. Uh, hebben we hebben ook nog wat een beetje verder in, het, uh, in de planning is. Is het 2 juni. Dan hebben we weer de Woman Only Cabrio Rally. Dat is een puzzelrit voor cabriolets. Uh, alleen voor vrouwen. Dames, he. alleen dames. Ja. Alleen dames, jammer weer. Wij mogen nee. weer niet meedoen Wij weer niet. Louis, jij wel hoor. Als jij oh, niet dan wel. mag je best mee We komen verkleed hè, ja. <laughs> Maar dat is ook een heel groot spektakel. En uh, dat doet. Uh, uh, ah. uh, <laughs> <laughs> Hoe heet ze ook alweer? Hilda <laughs> <Ja. laughs> van de Boogaard. Die organiseert dat elk jaar. Dat doet zich geweldig. En ze hebben altijd een hele grote opkomst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 uh, na elke wedstrijd. Dus dat, uh, en zo zijn er nog veel meer dingen met de, met tijdens de EK. We hebben we, we weer een geweldige maand. Gaan we weer tegemoet, denk ik. Ja. Hey, dus, uh, het wordt goed uh, dit jaar bij Lauw en Hardy. En uh, zeker kijkend naar de muziekfestivals. Ik hoop dat we heel goed werken hebben. Dat gunnen we jullie ook allemaal van harte. Want jullie werken er allemaal kei en keihard voor. Ron, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Jullie ook bedankt. En zo dadelijk het uh, weerbericht. Bereid je maar vast voor Louis. <laughs> Hoor het zo dadelijk naar deze plaats. Oei. Oh, yeah.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 In that rubber band, me yeah. no bee. <laughs> oh, child, why that mean Manish boy?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 that I I spell him h A n That rubble that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 Ain't that a man yeah. I spell him yeah. A child yeah. And That river then I'm grown Stone. I'm a man child I'm a hoochie coochie man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 En is zwak tot mate van kracht. En de temperatuur stijgt dinsdag naar 12, woensdag 13 en donderdag naar 14. Dus elke dag komt er een graadje bij. Ik zeg het dak eraf. Ja, het kan gebeuren. Dus de cabrio's we kunnen weer uh, lekker gaan uh, rondrijden hier in Zalvoort. Wil je het weer nalezen? Dat kan uiteraard op internet op www.meteopagina.nl Dat is www.meteopagina.nl Dat was het weer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 Ja, Joop is uh, even niet bereikbaar, maar we gaan het even hebben over het uh, gouden Schulstein. die gespeeld is bij uh, Café Koper. De finale van het Schulkampioenschap van Zandvoort. En die is gewonnen door Kees van Dam. Kees van Dam uh, was fantastisch uh, bezig en uh, die heeft de eerste drie voorrondes, hadden een, uh, uh, hadden een inzinking. Maar tijdens de finale werd het klassement volledig omgegooid. De nummer 10, Hanneke van Dam, eindigde uiteindelijk op de derde plaats.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 Zo dadelijk dus gaan we proberen contact te zoeken met Jan van onze sportverslaggever. Bij de voetbalwedstrijd van vandaag AMVJ tegen SV Zandvoort. Eerst hebben we nog heel veel fijne platen voor je bij Sandvoort op zaterdag. Waaronder deze van de Talking Heads, Slippery People. Heerlijk om te draaien op de radio op deze zaterdagmiddag in Samfoort. Je hoort de Talking Heads met de Slippery People. We gaan naar het voetbal van vandaag. De wedstrijd AMVA tegen SV Samfoort. Daar is voor ons ter plekke Joop Fris. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag Rob en uiteraard ook luisteraars in Zandvoort. Ja, ANV tegen Zandvoort. Dat was in Zandvoort een uh, gewoon bewaarde wedstrijd. Zandvoort vloer sowieso met uh, 5-1. En uh, Pieter Keurig op de helft uh, ging in weg... Dat had hij afgesproken, bleek later. Want hij moest toen naar AZ toe, waar hij uh, in de stad zit. Uh, en Zandvoort voerde toen kansloos met 5-0. Dus het is nu eigenlijk een uh, soort van een En uh, heeft uh, op dit moment, laten we zeggen de eerste kwartier, het beste van het spel. Uh, Zandvoort heeft ook een paar kleine kansjes gehad. En een hele grote kans, uh, dat was van uh, Kasten Fries. Maar die werd door de keeper buiten de 16 meter lijnen neergelegd. Was doorgebroken. Uh, normaal gesproken moet de keeper dan of de daarvoor, een, een rode kaart geven. Hij spaarde de keeper van de echter en, en gaf een geel, dat vond hij meer dan genoeg. En nog een, twee tellen later, lachen nog een keertje. Een gele kaart voor de En als het zo doorgaat, dan maak ik mij sterk dat er nog een paar komen. Dat betekent gewoon dat uh, Zandvoort uh, op het surf van de steden strijdt op dit moment tegen de Zandvoort moet ook wel achterin is hij een wat verzwakking eigenlijk, want Boy de Zet, uh, die had uh, behoefte aan een, uh, aan een, een beetje vakantie. Eerst gezegd, Joris Swiet, die leeft een op in de, met Pieter Keur, er zijn er al meer van de tweede helft, al die nog meer leven met geur. Maar goed, de hart is dus geen keeper op dit moment, want de tweede moet ook spelen. En daarom heeft die Paul smit gevraagd om het doel te verdedigen. En die begrepen helemaal niks, maar goed, het is niet anders. Paul smit staat het doel en hij dus, moet eigenlijk van het goal af gaan spelen, want smit is niet van de kwaliteit van van De uh, Fit. Hij is niet de slechte keeper, dat zeg ik helemaal niet. Maar uh, de, ja, ik vind De Fit uh, nou eenmaal de beste keeper van Zandvoort, en daar kan uh, smit niet aankomen. Soms wordt uh, verder dezelfde elf uh, al als vorige week, allemaal jonge knullen. En dat, uh, dat gaat er dus gaat toch een lekker crescendo. En dan gaat hij weer op. Ja, ik kan er net niet bij komen. Wordt teruggesteld tot dus de keeper. De keeper laat hem op zijn voeten stuiten. En dat was ook nog bijna erbij. En de keeper moet er dus nu weg. En we gaan krapen, dat deed hij dan ook. En nu maakt hij hier uh, een overtreding. Dat heeft ze al een paar keer gedaan. Uh, in deze wedstrijd tot nu toe. Wat uh, uh, uh, uh, ja, domme overtredingen. Uh, die eigenlijk helemaal niet uh, nodig zijn. En toch moet je daarmee oppassen. Want dan zou zomaar zo, ook uh, met deze uh, Arbiter een gele kaart kunnen uh, opleveren. Goed, die op de middenlijn. Je gaat nu in de avond bouwen weer komt hij ook. En daardoor komt de faas wat fout aan van, van, van de steden Dan de ASVJ. Hij hey, is de afrachtlijn gedrift voor een koorde, want hij echt heel ver weg. Jongens, ik ga terug naar de studio, want het kan wel even duren voordat hij dan terug is. De stand is niet nog afhaald, nu na 18 minuten nog steeds 0 0 En Zandvoort is, uh, denk ik, goed bezig. Dat was een, vanuit een winderig uh, Amstelveen, Joop Fines, de voetbalwedstrijd van vandaag. Straks in de tweede uur, daar veel meer over bij CFM Zandvoort. Louis, eerste uur. Ja toch? Jij mag wel even bij de microfoon komen hoor. We horen de laatste ook. Het ging heerlijk. Ja, zo dadelijk zijn we. Een beetje spannend, maar. Een uh, beetje spannend, hè? het zweet staat op je voorafzien. Ja, ja, zo, ja. Heb je een doekje nodig? Ik bel graag twee handdoeken. Twee handdoeken gaat geregeld worden voor jou zometeen in uh, uur twee. Dan zijn we uiteraard weer terug met onder meer de voetbal. En heel veel andere dingen, waaronder ook de evenementenagenda. En dat is weer een agenda. Ik zal vast een slokje water nemen. Bommetje vol. Tot zo! N...